Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Frank Dumas. Wie het ooit bedacht heeft, weet ik niet. Feit is dat we in Nederland een regeling kennen die sociaal klinkt, maar in feite, en dat zeg ik op persoonlijke titel, van geen kant deugd. Ik heb het over de waaijongregeling. regeling Jong gehandicapten worden gekeurd en voor de rest van hun leven thuis achter de Geraniums geparkeerd. Hup, uitkeringen bij en veel succes verder met je leven. En waarom wint ik me nou zo over op? Omdat het de wereld op zijn kop is. We gaan er niet vanuit wat iemand kan, maar we gaan er vanuit wat iemand niet kan. We ontnemen mensen perspectief, we ontnemen mensen groei en plek in de maatschappij. Noem dat maar eens sociaal. Deze week praat de Tweede Kamer over de Waaijong. Het is ook nog de week van de ondernemer. En ik heb een gast die zonder problemen de Waaijong in zou kunnen. Uh, maar het niet is. Hij zit er niet in de spierziekte. Het zit nieuws Den Haag in een rolstoel. Welkom Nieuws. Hoi, Goedenavond. Um, je mag zeggen, je bent zwaar gehandicapt, mag je wel zeggen? Ik ben zwaar gehandicapt, ja. Nee, ja. Ik heb een, uh, een spierziekte, daardoor ben ik dagelijks gebonden aan een rolstoel. En dat, uh, ja. Ik heb er verder niet zo'n problemen mee, maar het heeft wel zijn beperkingen. Bijzonder, je handen kun je ook niet bewegen? Moeilijk. Armen kun je niet bewegen? Nee. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen, jij zou zo een Wajong-uitkering kunnen krijgen, toch? Ik ben Wajong-gerechtigd, ja. Je bent Wajong-gerechtigd? Ja, zo heet dat, hè. He. Wie keurt er mensen voor die wajong regeling? Uh, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen vroeger nog, hè, van de GMD, tegenwoordig UWV. Ja. Die uh, geven een hand en die bepalen dan of je handicap bent. En, uh, nou, Ze hebben natuurlijk ook een dossier. En op basis daarvan wordt bepaald hoeveel je zou kunnen werken. En hoeveel procent zou je kunnen werken? Uh, Volgens niet. hun niet? Nee. Dus als je zeg maar, de logica van de regeling volgt, dan krijg je een indicatie. Ja. En die indicatie luidt, uh, Niels, fijn dat je er bent kerel, uh, maar jij kan niet werken. Ja, daar komt het wel op neer. Je kan het zelf een beetje sturen, natuurlijk. Met welke boodschap je zo'n gesprek ingaat. Je kan je voordoen alsof je helemaal niks kan. Of je kan je voordoen of je dingen heel graag wil. Maar als je het doet of je niks kan, dan kun je met mijn beperking inderdaad uh, 1100 euro vangen. Per maand. Ja. Voor de rest van je leven, geen sollicitatieplicht. Nee. Je bent oprichter en eigenaar van de Live Life To The Max. Hoeveel mensen uh, hebben jullie aan het werk? Ik heb vijf mensen in dienst. En één waar, jongen, naast mezelf. Vijf mensen uh, aan het werk, inclusief ja. jezelf. Ja. Goedlopend. Zeker. Jullie uh, zijn een advies- en coachingsbureau die uh, lichamelijk gehandicapte mensen helpt. Um, wat was het moment dat jij dacht: weet je wat, ik ga het helemaal anders doen? Ja, dat is, dat is, een, dat is een beetje een lang verhaal, maar goed, we hebben nog wel eventjes. Uh, ondernemer worden, zit in je bloed, denk ik. Het is niet dat je denkt van ik ga het anders doen. Op een gegeven moment denk je, ik kan het beter, ik ga iets uh, voor mezelf doen. En zo ben ik nu bijna tien jaar geleden begonnen als ondernemer. Ik werkte toen nog bij de gemeente Amsterdam in loondienst. Sportconsulent geweest. Een aantal andere dingen in de communicatie bij, uh, bij de gemeente gedaan. Maar rolstoelhockey, dat is mijn passie. Ik heb uh, vanaf mijn zevende tot een uh, nou, ruim een half jaar geleden altijd geroldstoelhockeyd. En ik gaf veel trainingen bij mijn eigen verenigingen en bij andere verenigingen. Toen besloot ik dat het wel heel leuk is om dat te doen. Maar als je van je hobby je beroep kunt maken, dan moet je dat vooral doen. Dus toen begon ik zoals iedere andere ondernemer op een zolderkamertje. Met het ondernemerschap. Ik schreef me netjes in bij de Kamer van Koophandel. En ik ging betaald rolstoel ook trainingen geven. Nou, op die manier kwam ik bij heel veel mensen met een beperking... Uh, ja, over de vloer of in de zaal of uh, bij de vereniging. En die zeiden gewoon, nee, je weet nog wel eens wat... en uh, kun je mij niet helpen bij aanvragen van een nieuwe sportrolstoel? Of uh, ik wil graag studeren, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En hoe zit met die regelingen. En dan bleek dat ik wel uh, nou, redelijk kon onderhandelen met instanties... zoals uh, gemeente, UV en leveranciers. En dat ik uh, het gewoon ook heel leuk vind om er te gaan zitten. Dus toen groeide mijn onderneming van sporttrainingen naar begeleiding, ondersteuning. Waar zit dan je, je verdienmodel als het gaat om die onderhandelingen? Nou, dat wisselt heel erg. Ik word ingehuurd door, door de gemeente of door het UvV, Soms door leveranciers van rolstoelen. En enkele keer door de, door de cliënt zelf, zeg maar. Wat was jouw drijfveer? Ik wil gewoon rijk worden. Ja, ik wil gewoon vreselijk rijk worden. Dat is mijn drijfveer. Ik wil voor mijn 45 ste meest een miljoen verdiend hebben. Hoe ver ben je? Van leeftijd en qua geld? Ik ben 38 en ik, uh, ik kan inmiddels heel goed van leven. Maar het miljoen dat duurt nog wel even hoor. Oké, okay, je hebt nog zeven jaar. Ja. Maar een miljoen betekent gewoon een miljoen cash op de bank? Of ja, betekent nou, dat ik, de waarde van je bedrijf? Ik zeg heel bewust mijn een miljoen verdiend hebben. Ik, ik weet dat ik niet meer zo hard kan werken als ik 45 ben. Dat is inherent aan mijn spierziekte. Het is een progressieve ziekte? Ja, het gaat niet heel hard. Maar als je het vergelijkt met jaren geleden, kan ik wel een stuk minder. Dus ik heb voor mezelf berekend hoe lang ik nog heel hard kan werken. En ik werk nu een uurtje of 50 per week. Ik vind het leuk maar uh, als ik 45 ben, ga ik het niet meer redden. Dus dan wil ik uh, op de achtergrond mijn bedrijf leiden. Je zegt het zonder een grijntje ironie, hè? Dit is, gewoon, dit is echt gewoon je... ik, ja, absoluut. Het gaat ook gebeuren ook? Het gaat zeker gebeuren, ja. ja. Kun je beschrijven um, wat jij nou meer moet doen... dan wanneer ik of iemand anders die fysiek gezond is dat zou doen? Je moet wat meer dingen regelen. Verder moet je gewoon een goede ondernemer zijn. Maar je moet heel veel dingen plannen als je een beperking hebt. Je kunt niet even de trein instappen, want dat moet je van tevoren regelen. Je moet zorgen dat je een goede hulp bij je hebt die dingen voor je doet. Als je opstaat, kun je niet je bed uitspringen onder de douche... en drie minuten later de deur uit. Neem de dag eens door. Neem de dag eens door. Ja, een typische dag voor jou. Een typische Nou, laten we vandaag doen. Dat is denk ik het makkelijkst. Ik ben de normale tijd opgestaan, een uurtje of zeven. Ik wist dat ik vandaag een lange dag had, dat ik hier nog om twaalf uur moest zitten. Dus ik heb mijn best gedaan om niet zo hard te werken. Dat lukte wel redelijk. Ik werd er wel moeier van dan wanneer ik ging werken, zou ik maar zeggen. Want werken dat geeft energie en de hele dag een beetje rustig aan. En dan kak je een beetje in. Maar uh, ja, als ik zeven uur de wekker zit... dan ben ik al met al negen uur, half tien, zit ik achter mijn bureau. Nou, dan, dan ga ik een uurtje of twee, drie werken. En dan komt er iemand die helpt me een keer met het toilet. Uh, even helpt met de lunch. Nou, dan ga ik weer een paar uurtjes werken. Mijn vrouw is inmiddels thuis van het werk. Dus dan uh, gaan we een hapje eten. En toen ging ik op mijn gemak richting een mediapark... Um, nou, omdat ik hier vanavond laat moet zijn, was ik wat vroeger naar het hotel gegaan. Ik moet mijn energie dan een beetje sparen. Dus ik ben uh, van half acht tot half tien in het hotel gaan zitten. Even uitrusten. Nou, dan moet je, je dingen regelen en nog even uitgebreid uh, klaarmaken voor de rit en Dan uh, stap je in de auto en dan rij je hier naartoe. Als jij zegt werken, nieuws, hoe, hoe, hoe werk jij precies? Hoe doe je dat? Ja, ik gebruik met name spraakherkenning. Dat is een, een programma waarmee je tegen je computer kunt praten. En de boel die komt netjes zo op papier. En dat gaat heel goed. En verder kan ik wel redelijk een muis bedienen en mijn laptop bedienen. Dat gaat goed. En ik moet veel van het woord hebben. Ja, ik, ik heb jaren geleden het ooit een keertje geprobeerd te gebruiken spraakherkeningssoftware. Ik moest heel veel, uh, hadden we opnames gemaakt uh, als ik op pad was geweest met de cameraman. En dan moest ik die beelden beschrijven. En dan had ik spraakherkenningssoftware gekocht. Om dan die beelden te beschrijven. Kun je lekker snel werken. Nou, mijn collega's lagen helemaal in de deuk. Want het werkt helemaal niet. Maar tegenwoordig is het vrij goed, geloof ik. Hè? Die, uh... Ja, het is een stuk beter geworden. Ik heb in de uh, jaren negentig ook al mee geëxperimenteerd. En het werkte inderdaad helemaal niet. Nee. Ik en, weet dat uh, het woord over shoulder werd dan op de zolder en zo. Dat ja, soort dat soort gekke dingen. Je moet dingen heel goed aanleren. En, uh, ja, je moet dingen blijven oefenen. Ja. Maar hoe, hoe meer je het gebruikt, hoe beter je, je stem herkent. En als je de goede woorden aanleert, gaat het best goed. Hè? Betekent dat jij uh, wel elke keer weer... je moet alsmaar dingen wel plannen. Je moet uh, ja. uh, uh, vooruitdenken steeds. Je kunt niet opeens in een, een, op, een opwelling denken van... weet je wat, pats, uh, ik ga weg. Ja, dat kan wel als je goede mensen om je heen hebt. En ik heb gelukkig mensen die mij uh, graag en veel helpen... en die ook uh, ja, weten wat belangrijk voor mij is en wat niet. En als ik plotseling ergens naartoe moet... dan lukt het bijna altijd wel om iemand te vinden. Ja. Maar ze weten ook dat ik niet zomaar bel. Heb je veel contacten, uh, uh, uh, klanten die je buiten de deur spreekt? Ja. ja E-coaching is helemaal in tegenwoordigheid. Dus je kan heel veel via Skype en andere ja, multimedia kun je mensen spreken. Dat vinden de klanten vaak handig. Dat ze niet op pad hoeven. En voor mij is het ook handig. Maar ik kom heel graag bij cliënten thuis ook in. Ja. En in dat, in dat geval betalen ze er zelf voor? Dat is dan een traject wat ze met jou afsluiten? Of UWV zit daartussen? Ja, dat ligt eraan. Als er een, inderdaad in de sector begeleiding is. Hè, dat ik mensen help met. Uh, een dagritme of andere dingen, dat is echt begeleiding. Dan, uh, dan betalen ze het uit een budget bijvoorbeeld. En als het gaat om voorzieningen, dan komt het vaak vanuit uh, instanties of de leveranciers. Ik begon uh, straks de uitzending met, met uh, uh, mijn gevoel over de Wajong, voor wat het waard is overigens. Uh, uh, hoe kijk jij tegen die regeling aan? Ja, ik, ik, ik vind het lastig om er iets over te zeggen, want het is wel heel breed. En Wajong is niet uh, allemaal mensen met een spierziekte of allemaal blind of allemaal doven. Het is ook een hele brede doelgroep. Ja, het is heel moeilijk om daar zo een oordeel over te geven. Ook mensen met ADHD zitten er ertussen? Ja, het is een hele grote doelgroep. En, uh, ja, Het is lastig om daar één oordeel over te geven. Maar het is wel zo dat uh, mensen die, uh, ja, die het kunnen... zouden hun best moeten doen om te werken. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. En uh, ja, de Wajong is wel een heel goed vangnet. Want als je, zoals ik, ondernemer bent... en je krijgt wel in één keer een enorme terugslag... dan kun je wel weer terugvallen op die Wajong. En dat is natuurlijk wel een heel fijn gevoel. Ja. Begrijp me overigens goed, het gaat mij er niet om dat mensen... Uh, dat, het, het, mijn energie richt zich niet op de mensen. Ik, ik denk dat veel mensen waarschijnlijk wel zullen willen. Wat ik zo onbegrijpelijk vind, is, is hoe wij als maatschappij tegen mensen aankijken met een beperking. Ja, nou, namelijk dat wij uit een soort misplaatst sociaal gevoel uh, denken van weet je wat... uitkering voor het leven, weg met die sollicitatieplicht en uh, ga maar lekker je gang. Dat, ik, ik vind het onverschilligheid. Nou, is dat zo, denken wij dat? Als, denken jullie dat zou ik bijna zeggen? Uh, nou ja, ik niet. Nee. <laughs> ik zeer zeker niet. Maar ik denk wel dat de golf is waarop de waaier ontstaan is. Ja, ik denk eerder dat het beeld geschetst wordt door de politiek. Want ik denk dat de burger er niet zo over denkt hoor. Hoe denkt de burger erover, denk je? Nou, de burger denkt niet als ze een te zien. Nee, dan heb je een waar jongen, Dat weet ik wel zeker. Ze weten vaak niet wat voor achtergrond ze hebben... en helemaal niet wat voor financiële achtergrond. En wat voor beperking. Het is wel een beeldvorming over mensen met een handicap. Maar dat ze zien als waar of als uitkeringstrekkers... dat denk ik niet. Nee. Wordt er voldoende gedaan om uh, mensen met een beperking... Uh, in hun kracht te zetten? Om die wat vreselijke, vreselijke term uit te gebruiken. En wat doe je precies op? Nou, dat er gekeken wordt naar, naar wat mensen kunnen. Uh, en niet, niet vanuit een bestraffende zin van... jij moet, maar gewoon omdat het goed voor iemand is. Er zijn heel veel organisaties die goed kijken naar wat mensen wel kunnen. Dat denk ik wel. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, als iemand echt graag wil werken... dan zijn er heel veel reintegratiebouwers die ze wel op weg willen helpen. En er zijn ook veel werkgevers die bereid zijn om mensen met beperking aan te nemen. Terwijl er heel veel randvoorwaarden aan, aan, bij, aan het pas komen... Ja, als je wil werken en je kan werken, dan moeten er nog heel veel dingen omheen geregeld worden. voordat je daadwerkelijk aan het werk kan. Je begrijpt, ja. mensen, met, met, met, met dit soort problematiek, maar die hiermee te maken hebben, zeg maar. Ja. Um, kun je een voorbeeld geven? Van, van, van, ja, kijk, als je me, mijzelf neemt als voorbeeld. Hey, ik kan doen wat ik, wat ik doe, mede dankzij het persoonsgebonden budget. Ja, daarom kan ik iemand meenemen die mij helpt naar het toilet. en die me helpt met, met eten of met een jas aandoen of mijn laptop uit mijn. Als ik ergens ben. En als dat soort regelingen afgeschaft worden. Het vervoer in Nederland is nog lang niet klaar met het openbaar vervoer. en wat toegankelijk maken. Waar had jij in de jaren tachtig over. toen riep in 2010 moet dat klaar zijn. Dat leek heel ver weg. Want het is nu 2012, want het is nog niet geregeld. Het rolstoel toegankelijk maken bedoel je? Ik kan nog steeds niet al openbaar vervoer in Nederland. En dat had eigenlijk in 2010 geregeld moeten ja. zijn? Kijk, dat zijn allemaal voorwaarden eromheen. wat het voor mensen met een beperking ook heel lastig maakt om te gaan werken dan willen ze wel graag en zelfs de werkgevers zijn wel bereid. Maar al die dingen eromheen, die tellen ook mee. Wat gebeurt er uh, op werkgeversvlak op dit moment? Waar hebben die mee te maken als iemand zich aanmeldt en uh, zegt... van ja, ik zou het graag willen, maar ik heb een beperking? Um, nou, ik ga eigenlijk altijd vanuit het werkgevers naar kwaliteit kijken. En dus als twee soorten stand hebben, kiezen ze de beste. En als degene met een de beperking het is, dan zullen ze die in principe aannemen. En daar mag je wel vanuit gaan. Uh, ze worden daar wel enigszins in gestimuleerd met wat uh, subsidies en, uh, ja, en compensaties. Uh, als iemand uh, iets een lager werktempo heeft of er uh, moeten wat aanpassingen geregeld worden... Uh, dan worden ze daar wel enigszins in gesteund. Maar ik hoop dat het bij de werkgever wel om kwaliteit gaat. Ja, en dan? Vervolgens? En dan uh, heeft hij als goed dus een hele gemotiveerde werknemer. Ja, sorry, bedoel ik niet. Ik bedoel de praktische <laughs> kant. Ja, daar moet er heel veel geregeld worden. Dat is wel vaak zo. He, dan moeten we zorgen dat er een elektrische deur is. Bijvoorbeeld dat iemand in de rolstoel is die de deur niet open kan doen. Of een stukje zorg eromheen. Uh, jobcoaching is vaak ook nog wel handig eromheen. Waarom is, is jobcoaching belangrijk? Nou, omdat je uh, um, op de werkplek met heel veel dingen te maken krijgt... die even opgelost moeten worden. En het zijn vaak praktische dingen. Maar het heeft ook vaak te maken met een bepaalde uh, gewenning. He, mensen die heel lang niet in het arbeidsproces hebben gezeten... en in één keer op een bedrijf komen... Ja, die krijgen met andere dynamieken te maken... Met, uh, Plichten en eisen en, en regelingen en dat soort dingen, dat, uh, daar word je bij ondersteund door een jobcoach. Ja, gewoon de routine ook, de werkroutine. Ja, ja. Vaste tijd beginnen, tijds beëindigen. Ja, oké, okay, jij zegt uh, gek iets over de waaien. Maar ik zeg altijd heel gek dat veel gehandicapten verwendicapten zijn. Verwendicapten? Ja, die zijn, uh, ja, als je heel lang zonder werk zit, dan kom je in de routine van uh, poker en internet en uh, ja, weinig doen. En als je in één keer een baan krijgt, dan moet je soms wel ondersteund worden om even de dat dagritme te krijgen. En, uh, en dat soort dingen. Heb jij er voorbeelden van uit je, je eigen beroepspraktijk? Moet ik mijn adresboekje nou pakken? Of? Nee, nee, nee maar, maar kun je mensen beschrijven die daarmee te, te maken hadden? Ja, voorbeelden vind ik altijd heel lastig om te noemen. Maar goed, uh, veel mensen die willen wel werken, maar die komen niet aan het werken en die geven het dan op. En dan, uh, dan komen ze in zo'n ritme terecht. Maar ik ken ook heel veel mensen die wel heel graag willen, maar die de baan niet kunnen vinden. Ja. Wat vind je van wat, wat dit kabinet van plan is? Want de, de, er wordt uh, flink ingegrepen op dit hele terrein. De wajong wordt versoberd. En uh, het kabinet wil hem zelfs helemaal af gaan schaffen op termijn. Uh, de sociale werkplaatsen die uh, worden flink uitgekleed. En wordt allemaal één integrale regeling. Je doet op de wet naar vermogen? Ja. Ja, ja de wet werken naar vermogen gooit wel alles op één hoop, hè? En, uh, of het over WSW plaatsen hebben of over waar jongens. En, uh, het is heel lastig. Kijk, ik, ik snap dat er geld op is in Nederland, langzaam maar zeker. En dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen om het wel uh, leefbaar te houden. En vooral uh, sociaal leefbaar te houden. Maar je kunt niet alles uh, bij mensen door de strot drukken. En, ja, het is heel belangrijk om mensen aan het werk te helpen als die dat willen. En het moet kunnen. Maar al die zaken eromheen die ik net noemde zijn wel heel belangrijk. Ja. Als je aan de ene kant zegt mensen moeten werken... maar je kort op een persoonsgebonden budget... dan wordt het heel lastig om ze buiten de deur te krijgen dan zijn de geraniums al de veiligste plek. Ja, ja. Ja, het lastige is, Niels, uh, dat, dat, dat er twee dingen spelen. Namelijk, het persoonsgebonden budget is ook heel veel... Uh, ja, misbruik is een vreemd woord, maar laat ik, laat ik het zo zeggen... nogal ruim geïnterpreteerd. Dus ja. er zijn allerlei uh, diensten die uh, vergoedbaar bleken... die zijn daar ingevallen, waardoor die regeling... gewoon opeens sterfstuur uitpakte. Ja, we moeten er wel mee oppassen, want er dreigt nu een beeld te komen... dat er enorm misbruik is gemaakt van persoonsgebonden budget. Maar dat valt wel mee. Het werd... Op een gegeven moment heel makkelijk gemaakt voor heel veel dingen. Nee, dat, dat, waren mijn, dat, dat ja. was wat ik te zeggen. Ja. Want er is niet zo heel veel misbruik ja. van gemaakt als als het lijkt of als wordt gezegd. Hoor. Ja. Nee, je, je okay. formuleert het nu precies goed. Dat, ja, dat precies. probeer ik te zeggen. Het is ja. Ja. Wel blij ja. dat het nee, Misbruik is. betekent dat je moedwillig misbruik maakt. Maar het, het, de regeling was zo ruim uh, dat er van alles onderving waar, viel... waarvan je af kan vragen waar is het in godsnaam voor nodig. En uiteindelijk heeft dat tot geleid tot een enorme kostenexplosie. Ja. Ja. Dat is de goede formulering. Dat klopt, ja. ja. ja. Um, en als je het over de Wajong-regeling hebt, is het probleem dat daar inmiddels uh, 200.000 uh, mensen in zitten. Ja. We hebben nu een situatie, als je 18 bent, dan krijg je een Wajong. En soms is het niet eens over nagedacht of je wil of dat je kan werken. En het is wel goed om erbij stil te zijn dat iemand die Wajong echt nodig heeft. En maar ook dat, het is allemaal individueel. Je, kunt niet je, zeggen dus, of... je moet horen wat je nu zegt, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Toch? Nee, toch? Volgens mij niet. Nee, maar dat mensen gewoon in principe een waaion krijgen. Moet ja. Niet eens te vragen of ze het willen. Nee, dat klopt. het is, is goed om daar serieus naar te kijken. Maar het is weer te kort door de bocht om te zeggen... nou, dan schaffen we het helemaal af en dan kijken we achteraf wel. Dat kan natuurlijk ook weer niet. Ja. ja want veel mensen met beperking die willen studeren... Nou, dan hebben die vaak geen energie om daarnaast nog een bijbaantje te hebben. Maar goed, dan is het handig dat je een financieel vangnet hebt... en dat je heel veel dingen eromheen wel kunt regelen. Ja. Vervelender van die wajongen is ook weer dat, dat, dat daar ook gekke dingen gebeurd zijn. Omdat gemeentes namelijk uh, zoveel mogelijk mensen in die wajong geschoven hebben... want dan hoeft ze geen uitkering te verstrekken die zij ja. moesten betalen. Ja, dat klopt. Dus je hebt op zich een, een regeling die, die met de beste intenties in, de, in het leven groepen is... Uh, waar ook goede kanten aan zitten, beschrijf jij zelf... Uh, maar die in feite alle kanten knalt omdat er de, de verkeerde incentives, de verkeerde prikkels in zitten... Ja, dat zijn dingen die wel genoemd worden, maar het is heel lastig om het te beoordelen. Ik ken die feiten niet precies. Ik weet niet hoeveel gemeenten dat bewust hebben gedaan... dat het gevallen zijn, of personen zijn, die echt wel waai zijn. Dus het is heel moeilijk om daar een oordeel over te geven... als je niet precies alle personen kent. Ja. Het is heel makkelijk als er een nieuwe regeling komt... of mensen zeggen er iets over dat, ja, dat er dan een oordeel over gegeven wordt als het ware. Ja, ja. Wat was jouw... Uh... Is sport zeg maar, voor jou de prikkel geweest om te denken... van ik ga gewoon doen wat ik belangrijk vind? Hmm, ik denk dat het gewoon in mijn, uh, mijn manier van leven zit. Ik ben een sporter in, in hart en nieren. Ik heb ook altijd op uh, redelijk niveau uh, mogen hockeyen gelukkig. En dan krijg je wel een bepaalde state of mind... dat je doelen stelt, dat je dingen wil bereiken. Ja, dat je altijd de lat hoog legt als het ware. Dus dat doe je automatisch ook in de rest van je leven. Even wat hockey zou je nu niet meer kunnen... Nou, ja, het zou nog wel kunnen, maar het kost me nu wel heel veel energie. Ik speelde de laatste jaren met een, een T-stick, zo noemen we dat. Je kunt spelen met een stick in de hand en met een stick in de rolstoel. Oké. Okay. En uh, in de competitie in Nederland en in, in de hele wereld trouwens... Uh, is het gebruikelijk dat een aantal mensen met een T-stick in het veld staan. Bij de, de keeper is dat verplicht en een veldspeler moet dat ook nog doen. Je mag maximaal drie spelers met een stick in de hand opstellen in een team van vijf. Oké. Okay. Dus ik zou nog wel kunnen hockeyen, maar het werd me wel steeds zwaarder. Dus na 31 seizoen heb je, ja, maak ik een keer een eind aan. Hoe oud was je trouwens weer in een rolstoel belanden? Ik was vier toen ik mijn eerste stoel kreeg. En daar was ik zo ontzettend blij mee dat Adem ding negen maanden geleefd heeft. Want ik kon eindelijk uh, ja, buiten spelen en uh, ja, lekker tekeer gaan. Ja. ja. Maar het is altijd, altijd, je hebt het nooit als een uh, gewoon kind zeg maar, kunnen rennen. Nee. Jouw spierziekte is altijd van het begin af aan wel zo ernstig geweest dat, dat je beperkingen hadden. Ja. En wanneer heb je sport ontdekt? sporten doen? Toen ik zeven was. Wat ben je toen gaan doen? Toen ben ik meteen gaan rolstoelhockey. Je hebt niet zo heel veel keuze hoor, als je een spierziekte hebt. Is dat zo? Ja, dan kun je, als je een teamsport wilt, dan kun je gaan rolstoelhockeyen. En uh, er is nog een uh, variant die lijkt op kegelen. dus is ja, maar dat is uh, minder actief. Dat vind ik zelf niet zo leuk. Hoe gaat dat dan? Ja, dan uh, heb je een groot waar je een bal in uh, rolt. En dan uh, ja, een vorm van bolen kegelen. Oké. Okay. Nou, ik hou van een beetje actie en uh, rolstoelhockey is wel een teamsport. Het ja. kan er stevig aan toe gaan. Ja? ja? Het mag niet, het is geen contactsport. Maar als je op hoog niveau speelt, dan wil het wel eens een, uh, een botsinkje zijn. Nou ja, met zo'n T-stick heet dat. Ja. Is het al wel bijna een contactsport, toch? Ik hockey zelf ook. Maar uh, dan, dan loop je met de bal uh, uh, niet aan je voet, maar van je voet af. Ja. Maar met zo'n T-stick zit hij gewoon aan je, aan je stoel vast. Ja, je hebt de bal dan wel aan je stick liggen. Dat klopt. Maar hij is ook moeilijker af te pakken. Het heeft allemaal voor- en nadelen. Uh, ja. Is, ja. Je moet met die andere T-stick dan precies uh, ertussen zien te verwurmen. Ja, nou goed, als je iemand laat remmen, dan rolt de bal van zijn T-stick... en dan kan de ander hem ook makkelijk pakken. Dus dan kun je tactisch wel weer invullen. Maar goed, t stick zijn niet heel veel aan de bal, hoor. Een goede T-stick raakt soms uh, de wedstrijd geen bal. En heeft in wereldwedstrijd gespeeld. Oh ja? Puur door tactisch uh, spel. Ja, mensen blokken of mensen afschermen... of uh, aanvallend gaten trekken of zorgen dat de spitsing bij de bal komt. Uh, Mandekking is heel veel uh, voor T-sticks. Het is allemaal binnen dit. Allemaal binnen? Allemaal binnen. Ja. In een gewoon zaalhockey. Uh, uh, uh, hoe heet dat? Een, uh, gewoon, uh, gewoon een zaal. Een, uh, een sporthal. <laughs> een sporthal. Dat Gewoon zo'n ding. Ja, een sporthal. Ja, ja. ja. ja veld van uh, 16 bij 26 ongeveer. Hoe coach je zo'n team? Hoe train je ze? Hoe train ik ze? Ja. Uh, wat wil je horen? Nou ja, hoe het gaat, ik heb geen idee. Ja, zoals iedere trainer. Ik heb oefeningen en ik heb een doel en ik heb een rode draad. En ik uh, probeer een team uh, naar een bepaald niveau te krijgen. En je teamdoelstellingen probeert te bereiken. Ik vind het leuk om met jonge spelers te werken. Om uh, echt alles eruit te, te halen wat vaak in die, in die puppies nog zit. Dat vind ik hartstikke leuk. En jongens, onder de 18? Ja, het wisselt. Hè. We hebben geen uh, leeftijdscategorieën bij rolstorkie. We hebben niveau, uh, niveauverschillen. En het gebeurt best dat de hele jonge spelers uh, nou, heel snel hoog spelen. En het gebeurt ook dat de oudere spelers op laag niveau spelen. Maar goed, ik vind het leuk om met uh, ja, spelers die net beginnen, liefst wat jongere spelers, ja. om alles eruit te halen wat ze hebben. Ja. En, en, en oefeningen, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat uh, kan van alles zijn. Het kan techniek zijn, het kan tactisch zijn. Het uh, kan ook conditie zijn als het niet om elektrische rolstoelen gaat, maar om uh, sporters in handbewogen rolstoelen. Die mogen ook meedoen? Ja, dat is een aparte competitie. Dat is ook leuk, maar dat is een heel, heel ander aspect. Dan moet je dus ook uh, uithoudingsvermogen hebben en werken aan snelheid en sprinten. Ah oh, ja. God, maar maar uh, een deel van de mensen die je traint... die zitten net zoals jij in een elektrisch rolstoel. Ja. Uh, die bewegen dus ook op die manier uh, door het veld heen. En, en wat, wat conditie speelt geen rol dan? Nou, dat denk ik wel. Opgeladen accu's? Ja, maar conditie ook wel, hè. Oh ja? Ja, als je iemand hebt met een slecht hart of slechte longen... dan kan je geen wedstrijd in twee keer twintig minuten spelen. Het is toch wel heel zwaar, hoor. Het lijkt wel of het de stoel alles doet. Maar je lichaam doet wel heel veel. Probeer maar eens in een stoel die gemiddeld 15 kilometer per uur rijdt... En, uh, Heel snel om zijn achteruit recht te blijven zitten. Want dan span je spieren aan. Dan moet je toch op zoveel mogelijk kunnen spannen wat je kan. En, uh, ja. ja. De balans houden is heel belangrijk. Maar het is eigenlijk wel grappig. Want uh, de beeldvorm die je nu een beetje kijkt over rolstokken... is dat mensen met allemaal zo'n beperking als ik. Maar het is eigenlijk net als die groep met waarjongen. Het is een hele brede groep. Dat dus zijn mensen die naar de wedstrijd bij zijn spreken uitstappen... naar de bar lopen een biertje te halen. Tot mensen die inderdaad helemaal niks kunnen... of aan de beademing zitten of andere dingen. Ja. Dus de sport is ook gewoon een hele brede groep. En hier is ook heel breed. Kun je zo'n hele brede groep dan ook één soort training geven? Ja, want de training is wel aangepast op het niveau van de groep. Ja, dus je pas je oefenstof aan op, het, ja, op de groep die voor je hebt. En in een hoogniveaugroep, dus er zitten een aantal spelers met wat meer spierkracht in... die kun je andere oefeningen laten doen. Maar je moet wel specifiek ook keepers trainingen geven. Ja, oefeningen voor aanvallers, voor verdedigers. Zo bouw je je training allemaal op. Hoe ver ligt het ondernemen van jou, Niels in het verlengde van de sport? Ja, ik ben natuurlijk begonnen als, als sporttrainer. Zo is, het, zo is het allemaal begonnen met Live Life to the Max. En ja, als ondernemer ben ik wel gewoon nog steeds topsporter. Ik wil alles eruit halen wat erin zit. En dat probeer ik ook aan mijn klanten over te brengen. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten, of je kunt gewoon knokken en kijken wat je eruit kunt halen. En ik denk dat mensen ook daarvoor bij Live Life to the Max komen. Ik, ik, ik pretendeer niet uh, het coachingsbureau of de, de beste in mijn vak te zijn. De ene bijvoorbeeld op schoenenmerk A en de andere op schoenenmerk B. Die keuze is voor iedereen. En Mensen voelen zich goed bij mijn bedrijf en dan komen ze bij mij. Maar dat komt door deze onderliggende boodschap? Dat denk ik wel. Ik heb wel vaak mensen die ook uh, ja, willen strijden, lat willen leggen. Ik boek wel snel succes. Dat heb ik ook als trainer altijd gehad. Ik heb een redelijk beperkte houdbaarheidsdatum. Een seizoen of drie, vier, dan gaat het goed. En uh, ja dan ben ik heel snel wel... Uh, ja, dat is wel snel op. Dus dat is... soms uh, nou, heb ik het ook wel als ondernemer. Ja, is dat zo? Ja, ik kan heel snel succes boeken. Ik kan snel um, resultaat halen uit mensen. En dan, uh, nou, dan is het tijd voor. Uh, dan moeten ze op eigen benen staan. Maar je bent een high burner. Het gaat gewoon in een hoog tempo. En daarna, na drie seizoenen, is het klaar. Ja, drie, vier seizoenen. Dan, uh, dan is het wel klaar, ja. ja. Ja. Het is niet zo dat je het niks meer aan te leren hebt. Maar in het begin dan, uh, zie je zo'n groep groeien met 30, 40, 50 procent... Uh, Succes, ja dat houdt wel een keer op natuurlijk. Ja, dat is de dankbaarste fase ook, denk ik toch? Dat de fase dat waar je iets, een groep aantreft, sporters, uh, mensen die je coacht, waarvan je denkt: mm, gaat niet goed. Ja, ja het mooiste is als je bij een nieuwe groep binnenkomt en je gooit de hele boel om, en dan uh, altijd op weerstand. Want het hoort erbij: hè. het is nieuw, het is anders, dat willen we allemaal niet. En dan uh, na een tijdje blijkt het toch goed te gaan en dat is heel leuk. Ik heb ook een uh, valide basketbalteam getraind, zo'n vriendenteam uh, van een jongen bij mij op school. En uh, nou, de trainer ging weg en ik was altijd mee om te kijken. Ik zei, nou, ik wil jullie best trainen. Toen keken ze eerst van, goh, we moeten jong in de rolstoel, je kan geen bal gooien. <laughs> maar goed, in tactieken liggen heel dicht bij het basketbal. Dus ik kon heel veel tactische dingen omzetten. En ik heb het hele team omgegooid en uh, ja, ging heel goed. Ze promoveerden het jaar erop. Eerst dus dat was best leuk. En wat voor niveau speelden ze? Laag niveau. Het was dus echt een, een bierteam. De derde helft was het belangrijkste. <laughs> een bierteam? Ja. ja, maar goed, ze waren niet degraderen en ze waren toch wel... Als ze op het veld stonden, waren ze wel graag winnen. En dat kon ik zo meegeven, dat was wel leuk. Maar wat, wat, wat, wat, wat grappig, want uh, je, je komt er eigenlijk ook in een soort achterstandssituatie... want je hebt van je leven voor iets uh, aan die sport deelgenomen. Maar je denkt, ga het gewoon doen. doen. Tuurlijk, uitdaging. Ja, nou ja, ik vind het een prachtige energie... maar heel veel mensen zouden denken, ja dag, ik bedoel... Uh, als ja, maar ik geloof in kansen. Ik denk, als, als ik iets zie en ik denk dat ik er iets meer kan... dan probeer ik het op te pakken. En ja, Dan kan je een goede eigenschap vinden... en natuurlijk ook wel vaak een vervelende eigenschap. Want ik denk altijd dat ik dingen beter kan. Dus dat maakt me ook wat moeilijk om mij te coachen. Maar goed, uh, het voordeel is dat je wel... Uh, als je kans ziet dat je ze pakt en uh, gelijk er helemaal voor gaat. Ik vind het heel mooi dat je dat doet. Ik vind het heel mooi. Ik als je naar jouw omstandigheid kijkt... Uh, dan is het toch prachtig dat jij dingen aanpakt... en in, in kansen gelooft. Het zijn van, ja. bijna van, van die cliché zin Ja, ja is je wel moet in kansen beetje. geloven. Ja, maar goed, er is op zich niks mis van een cliché, toch? Nee, nee zeker niet zijn mooie clichés. Ja. Um, Laten we maar even muziek gaan draaien. is goed. Goed idee. Uh, dan praten we zo meteen uh, verder over, uh, over jouw werk en over de waaioomregeling. En alles wat ermee samenhangt. En ook over uh, de week van de ondernemer. Niels van Haag is mijn gast. Uh, oprichter en eigenaar van Live Life to the Max. Advies coachingsbureau. Uh, die dingen doet uh, uh, voor mensen waar het allemaal niet vanzelf komt. De muziek die je meegenomen hebt is uh, van Acta en de Munich. Ja. Van een recente cd. Ja, het heerst. Ja. Zo heet hij. Het heerst? Ja, is het is idee. Uh, en het stuk heet staan. Ja. Heb je een speciale reden voor? Ja, eigenlijk wel twee. staan, de titel, die doet vermoeden dat het iets met arrogantie te maken heeft. En dat vind ik leuk, omdat we misschien straks nog even kunnen hebben over wat beeldvorming. Maar als je het nummer luistert, dan, uh, dan gaat het meer over de gunfactor. En dat vind ik heel belangrijk. Mensen gunnen mensen vaak niets. Ja, als je iets heel goeds doet, dan wordt het vaak alweer afgebrand. Of mensen weten al iets over te bedenken wat je niet goed gedaan hebt of kan. En daar gaat het nummer over.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 Wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je kunt toch nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je scoort twee in de finale. Men wijst de mooie sokkel aan. Je staat er niet. Je huwelijk misgegaan. Je kunt hier nooit eens even rustig nog een goed stuk slaan. Het is maar één ding mooier dan held. Het is maar één ding mooier dan held. Het is maar één ding mooier dan held. Dat is de mooie helft Mooie helft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 Je ziet je vijand veel beter. dan ben ik Voedstuk staan uh, van de theatertour... die drie weken geleden uh, in première ging. Um, ja, mooie muziek. Zo op de tijd. Niels van Hagen is mijn gast. Uh, op, in de, de week dat de Tweede Kamer praat over uh, de nieuwe regels... die het kabinet uh, in wil voeren, de wet werken naar vermogen. En uh, de Week van de Ondernemer. Zegt jou dat iets, de Week van de Ondernemer? Ik ben eruit een keer geweest. Ik vond het interessant... Maar ja, heel veel drukke beurs en dingen die, die mijt ik. Het is voor mij gewoon, Ik ja, kost zelf energie. Energie is liever in mijn werk. Ja. Maar het is wel heel leuk om mensen te ontmoeten en andere ondernemers te ontmoeten. Zitten er nog, nog, nog, nog leermomenten in dat soort contacten met collega's, collega-ondernemers? Ja, zeker. Je kunt van iedereen wat leren, denk ik. Je moet vooral veel naar andere mensen kijken, je hoeft niet alles uit te vinden. Is het lastiger voor jou om, om omdat je misschien een aantal dingen wel zelf moet uitvinden en wel zelf je eigen plan moet trekken steeds? Uh, nou, lastig niet. Ik vind het vooral heel leuk om dat te doen. Maar je leert heel veel van andere mensen... en je moet uh, kijken naar wat anderen goed doen... en dat moet je proberen na te doen of beter te doen. En je moet je vooral niet bij dingen neerleggen die je niet kan... maar altijd kijken naar de oplossingen. En dat leer je wel als je al vanaf je vierde jaar in een rolstoel zit natuurlijk. En Dan leer je al snel welke kant je de stoep op moet... omdat aan de ene kant een drempel is, aan de andere kant een oprit. En zo is het eigenlijk het hele leven. Aan de ene kant is altijd wel een oprit. Die moet je alleen zien te vinden. Ja, en daar moet ook karakterologisch iets uh, goed gevallen zijn, zou ik maar zeggen. Dat je in, in staat bent om te zoeken naar die oplossingen. En ja, de kansen ja, te herkennen wel. en te pakken. Het schijnt dat ik een redelijk uh, probleemoplossend vermogen heb. Ja, dat, volgens mij <laughs> ja. kunnen we dat meteen zo feitelijk vaststellen ja, ja. dat je dat kan. Ja. Um, vind, vind je dat, dat uh, mensen met een handicap gemakzuchtig zijn? Um. Ja, dat is weer die, die betitelingen. Mensen met een handicap, die hele brede doelgroep. Er zijn ongetwijfeld mensen die gemakzuchtig zijn. Maar ik ken heel veel tweevoeters zoals wij dat noemen, die het ook zijn. Ja, het is niet groepspecifiek, bedoel je? Dat denk ik niet, nee. En, en hoe lastig is het om, om positief te zijn en, en ja, anders in het leven te staan? Nou ja, dat zal soms wel eens lastiger zijn. Dat je te maken hebt met tegenslagen die andere mensen niet hebben. Hè? Dingen als in één keer een rolstoel die kapot is, dat is natuurlijk heel vervelend. En dan moet je maar wel weer... Ja, bovenop komen. En als je nou snel geholpen wordt, is dat prima. Maar als het dan lang duurt, is dat weer heel vervelend. Maar goed, de andere kant, als jij gaat skiën, kan je ook een been breken. Dan ben je er een paar weken uit. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, een tijdje geleden hard tegen een boom aan de bike, Nou, dat doet nog pijn. Precies. Nee, dus wat dat betreft, ach, je hebt allemaal je tegenslagen. En uh, je moet ook vooral dat perspectief blijven zien. Uh, bij een popconcert zit je altijd vooraan. En uh, noem het maar op, je hebt ook heel veel voordelen. Het is gewoon heel belangrijk dat je juist de balans ziet. En je kan wel mokken en denken van... ja, door mijn handicap heb ik dit niet en dat niet. En ik loop van alles mis. Maar andere mensen hebben op een manier weer pech... en dingen die tegenzitten. Het heeft geen zin om je erbij neer te leggen. Je moet altijd gewoon positief kijken... en dingen die je wel kunt bereiken. Een luisteraar die, die vraagt uh, aan, aan ons, aan jou... Uh, hoe jij met, met tegenslagen omgaat. Hoe doe je dat? Net als iedereen. Ik kijk vooruit. Tenminste, zoals iedereen in mijn ogen zou moeten doen. En als je een tegenslag hebt, kun je hem blijven hangen... of je kunt kijken hoe je het kunt oplossen... En als je het niet kunt oplossen, moet je het accepteren. Ja, maar volgens mij maak je wel een enorme denkfout... om te denken dat iedereen zo in elkaar zit. Nou ja, het zou fijn zijn als iedereen zo in elkaar zit, ja. Ja. Nee, maar je tegenslag, dat komt iedereen tegen. En volgens mij kun je het of oplossen of ac accepteren. Maar raak je nooit gefrustreerd door tegenslagen? Nou, niet zo lang. Ik heb er moeite mee als ik dingen niet zelf kan oplossen... of ze liggen echt heel ver buiten mijn bereik, dat ik er echt niks mee kan. Of als ik uh, onrechtvaardig tegenwerk, wordt dat is heel vervelend. Geef eens een voorbeeld. Ja, goed, dingen in, in de zorg die je anders zou willen. Uh, uh, voor, uh, dingen die lang duren qua voorzieningen, wat gewoon uh, ja, als je heel lang moet wachten op iets wat je echt nodig hebt, dat ligt dan buiten jouw bereik. Daar kun je niks aan doen. Je kunt wel gaan staan tieren en schreeuwen bij, uh, bij een instantie, maar dat helpt niet. Dat ding moet toch geleverd worden. En, uh, dat is wel eens vervelend. Maar frustratie is wel een heel groot woord. Dat is zonder van energie, denk ik. Niels. Ik kan me niet voorstellen dat jij met jouw energie... niet af en toe gewoon gek wordt van de dingen die je niet kunt. Of de beperkingen die anderen opleggen... of de beperkingen die je techniek opleggen. Uh, dat kan ik me niet voorstellen. Nou ja, gek worden... Dit, uh, weet je, dat zijn allemaal van de extreme begrippen. Gefrustreerd worden en gek worden. Soms is dat vervelend, ja. Maar ja, ook dat moet je accepteren als iets vervelend is. Maar je zult toch af en toe wel eens boos zijn? Je denkt van, dit, dit, de, de, de, hallo, gebeurt er nog wat? Of uh, uh, waarom ben ik in deze omstandigheid? Nee, ik word alleen maar boos van onrechtvaardigheid. En wat is onrechtvaardigheid precies? Nou, hele rare dingen. Uh, zoals die uh, Robert M. die hele gekke dingen doet met kinderen. Dat vind ik vreselijk. En dat, uh, daar word ik boos om. En dan uh, blijf ik die. Uh... Nou goed, dan kennen we allemaal het verhaal natuurlijk. En dan, dat, dat soort dingen kan ik boos om worden. Maar die dingen die in mijn beperking raken of andere dingen. Waarom zou ik? Oh. Dat kost energie. En ik ben juist bezig om energie te krijgen. En om de energie die ik heb zo efficiënt mogelijk neer te zetten. En als je een boos gaat maken over dingen, dat is toch heel zonde. Ik, ik probeer een mail heel snel te lezen van uh, die Robert Buijs net stuurde. Um, en uh, voor zover ik dat zo heel snel uh, kan zeggen, kan, kan, kan scannen... Uh, zegt hij, uh, voor veel um, uh, jongens is de regeling een uitkomst... waarvoor ze dankbaar zijn omdat ze um, nu eenmaal hun kansen niet kunnen grijpen. Herken je dat beeld? Kan ik me goed voorstellen, ja. Maar waar zit die kans in dan? Nou ja, soms wil je heel graag iets bereiken en dan lukt het niet. En het is toch of wel fijn dat je dan een financieel vangnet hebt. En ondernemen er een, erin, en ik heb geld natuurlijk zeker. Ik heb wel de kans gekregen, ik, ik had er wel mijn loondienst ernaast. Maar goed, als je normaal ondernemer bent en je, je begint met ondernemen, de eerste vijf jaar moet je gewoon keihard werken, zodat je brood op de plank hebt. En als je een waaienomvangnet hebt, dan kun je wel gewoon heel rustig starten, waardoor de kans op succes als ondernemer veel groter is. Ja. Dan hoor je misschien niet bij die 50% die het eerste jaar al uitvalt. Dus het is wel heel fijn om iets achter de hand te hebben. En ik weet ook als ik het denken niet meer kan, dat ik wel terug kan vallen. En dat is wel een hele fijne gedachte. En veel mensen willen die kans wel pakken, maar dat lukt niet direct. Ja. En dan weet ik zeker dat ze er wel voor vechten. Maar dat betekent niet dat je het vandaag wel, dat het morgen al lukt. Ik ben ook niet tegen die regeling hoor. Het gaat mij er alleen maar om dat, dat de gedachte waaruit het ontstaan is, uh, voor mijn gevoel heel sterk gaat om wat mensen, door de nadruk te leggen wat mensen niet kunnen. Uh, de premie bestaat uit een, uh, een uitkering voor het leven erin. En ik denk, van, ja, zoals jij, mensen zoals jij, die, die, die, die, die op een prachtige manier bezig zijn, uh, dat zou zo mooi zijn als dat meer kon. Uitgaan vanuit kracht, uitgaan vanuit mogelijkheden. Dat is wel zo, maar je moet ook beseffen dat het voor een verzekeringsarts... bijvoorbeeld heel lastig is om te beoordelen wat voor karakter iemand heeft. Ik heb misschien mijn karakter mee een manier van denken. Maar als ik puur op mijn fysiek was afgegaan... had ik waarschijnlijk niet kunnen werken. Of heel moeilijk. Heb je enig zicht op wat er verder met uitkeringsinstanties ook gebeurt... als het gaat om mensen weer aan het werk te krijgen? Nee, dat zullen we wel in het komende half jaar moeten zien. Bij het IUV gaan we nu kijken hoe die... Ja, die wet in uitvoering kunnen krijgen. En wat er precies wel en niet uh, gaat gebeuren, dat is nog uh, onzeker. Het is wel zo dat het een stuk naar de gemeente gaat. Uh, uh, het grootste deel eigenlijk. En uh, ja, het, het zal lastig worden om dat in te voeren. Er zal heel veel weerstand komen. Maar we moeten nou een goede modus vinden dat voor iedereen te doen is. Ja. We moeten vooral niet te veel met de botte bijl keer gaan. En uh, daar wordt niemand beter van. Ben je er wel een beetje bang voor dat het gaat gebeuren? Of dat het misschien al aan het gebeuren is? Nou, laten we even afwachten hoe het, uh, wat er gebeurt om in het katshuis. Ja, maar goed, dat, dat, dat zal zeker niet betekenen dat er meer geld komt, toch? Voor de regeling. Nee, dat klopt. Maar misschien zijn ze wel zo verstandig om te kijken naar alle voorwaarden eromheen. Ze zullen er ongetwijfeld achter komen dat je mensen alleen aan het werk kunt hebben als je al die handvoorwaarden regelt. Bert de Vries, eh, voormalig minister van Sociale Zaken... zat eh, een, een, een, een commissie voor die eigenlijk de weg bereid heeft. Die eigenlijk dit plan bedacht heeft. Het plan wat, wat ongeveer nu eh, naar de Kamer gaat. Dus de, de wet werken naar vermogen. En hij zei eh, onlangs in de volkshand... dat hij eh, bijzonder eh, misnoegd is over wat er gebeurt. Het kabinet misbruikt mijn plan, zegt hij. Ja, ik, ik heb het niet gelezen, maar... ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen al jaren mee bezig... en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die andere opties hebben... of denken dat het op een andere manier kan. Ik ben heel lastig om daar een oordeel over te geven. Ja. Ik ben ook niet de waarjong expert qua wet- en regelgeving. Ik ben meer de motivator die mensen aan het werk helpt als ze het willen. En ik, ik weet de, de wet- en regelgeving in zover dat ik weet waar hun kansen liggen... en waar de mogelijkheden liggen qua voorzieningen en andere dingen. Zullen we eens kijken of we dat in de tweede uur die lijn door kunnen trekken? Uh, uh, of jij mensen uh, kunt motiveren in de tweede uur? Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik leuk. Dat is maar lust, even een slokje drinken mag even, dan vind ik het prima. Uiteraard, uh, want jouw begeleidster is bij je. Uh, niet in deze ruimte, maar wel hiernaast. Ja. Dus dan gaan we vragen of ze zometeen gewoon lekker erbij komt, zit hier gezellig. Uh, met ook een drankje. Uh, en zullen we gewoon eens kijken of mensen het leuk vinden om, uh, om te bellen en met jou te praten, via mij te praten, met jou te praten. Dat nee, vind ik prima. En eens kijken of jij ook mensen kan motiveren. Ja. Of jij ze nee, kan nee, prima, bereiken en uh, eens even een, uh, ja, misschien een stukje verder helpen. Dat is goed. Met de grenzen waar zij lastig van hebben. Um, heb jij wel eens een onmogelijke opdracht gehad? Dat je dacht van, ik deze vraag, sorry. Um, ik heb wel eens opdrachten gehad waarvan ik dacht van, dit gaat niet lukken. Maar bij het aanvragen van voorzieningen, en daar ben ik nog steeds heel trots op, heb ik een 100% score. Wat betekent dat? Omdat mensen een bepaalde voorziening wouden hebben die heel lastig aan te vragen bleek. Omdat er tegen allemaal drempels en uh, ja, regeltjes aanliepen. En het is uiteindelijk altijd gelukt om die voorziening te krijgen voor die personen. En moet je daar soms bijzondere dingen voor doen? Ja, soms moet je een beetje afstappen van de regels... om uiteindelijk toch weer terug te komen in een regeling. Uh, bijvoorbeeld, ik heb iemand geholpen met de aanvragen van een aangepaste auto. En uh, die heeft een prachtige baan bij een verzekeringsmaatschappij. Daar heeft zij een aangepaste auto voor nodig, maar die auto is inmiddels tien jaar oud. Dus die wordt binnenkort afgekeurd, die komt niet meer door de APK. Maar goed, als je auto afgekeurd wordt, je vraagt een nieuwe aangepaste auto aan. Dat duurt bijna een jaar voordat je die hebt. Nou goed, de werkgever gaat niet een jaar zitten wachten tot zij weer terugkomt. En de regel zegt, ja, je kunt pas een nieuwe auto aanvragen... als de oude voorziening afgekeurd is. Fijn, ja. Nou goed, dat is dus iets waar je dan gaat onderhandelen. En uh, uiteindelijk is de UWV heel goed in meegegaan. Die hebben de regeling zo aangepast dat uh, de aanvraag nu al loopt. En zodra de auto afgekeurd is, uh, wordt er nieuwe afgeleverd. Het loopt bijna, bijna zich aan. Het klinkt bijna als Kafka, hè, wat je net beschrijft. <lacht> ja, maar goed, ja, de, de regels zijn er, en dat snap ik ook wel. Maar soms moet je er omheen durven kijken... En die, die dame heeft niet dan opeens twee auto's. Want de ene wordt gewoon vervangen door de ander. Alleen soms moet je even beseffen dat het wel een jaar duurt voor je een nieuwe hebt. Nou, en dat soort dingen daar help ik mensen bij. He, die krijgen in eerste instantie een afwijzing. Van nee, kan niet, want dit zijn de regels. Nou, dan ga ik met ze meedenken, dan lukt het toch. Ja. Goh, nou, mooi. Uh, Tweede uur, kunt u ons uh, bellen uh, op onze uh, vaste telefoonnummer 0800-1101. Um, en u kunt een mailtje sturen naar caseluna.com. Uh, At ncv.nl. Twitteren kan hashtag Duomosje of hashtag uh, Op Facebook zitten we ook nog, facebook.com slash Karloona. En uh, nou, kom maar met, u, met uw verhalen, uw vragen, uw opmerkingen. 0800 1121, ik zit met een 1121. Uh, ik zit met het nummer van uh, van Stam.nl in mijn hoofd. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van uh, Kazel Zometeen in de Tweede uur. Nieuws van Den Haag. Dank dat je hier bent en fijn dat je hier blijft. En, uh, Zeker, we gaan eens even kijken of, of, of wat we wat te drinken vandaan kunnen halen. Goed plan, ga doen. Oké, okay, tot zo.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 land wie Luxemburg wie Hij had de discussie een toenemende verwarring gevolgd. Hij had vaag de indruk dat Horvatic en Güntherman elkaar niet begrepen. Doordat Horvatic de historische veranderingen onderschatten. En Güntherman ze juist wilde uitsluiten. Maar als hij daarover probeerde na te denken, werd het een chaos in zijn hoofd. Uit een behoefte aan helderheid stak hij zonder erbij na te denken en zonder te weten wat hij zou gaan zeggen, zijn hand op. Herr ik. Ik het toch zo dat we een karte der voor-industriële vlugen in allen lenderen maken wollen. Maar ook in de voor tijd had het wechsel gegeven. In den Niederlanden findet man auf Abbildungen aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert Pflüge, die es im 19. Jahrhundert nicht mehr gibt. Was machen wir mit diesen Daten? Die sind doch ebenfalls wichtig. Herr Hovartitsch, diese Frage scheint mir besonders wichtig. Ich kenne natürlich diese Abbildungen, von denen hier die Rede ist und... Ich bin auch der Meinung, dass sie ungemein interessant sind. Wir sehen daraus, dass in einigen westlichen Ländern die vorindustrielle Periode schon im 18. Jahrhundert also, unsere Ähm, ich, ich wollte gern etwas noch, noch gerne etwas sagen ähm, äh, zu dem Vorstand. Äh, kann ich etwas fragen zu, an, an dem Vorstand? Ähm, ich wollte noch gerne etwas zu dieser Diskussion anbringen. anbringen? Ich wollte noch gerne etwas sagen, ähm, Weil ich nicht ganz, äh, äh, weil ich ganz äh, anderer Meinung bin. Ich, ich, äh, ich denke, dass es, nicht, dass es nicht wahr ist, was Sie sagen. Also, äh, das ist ganz Unsinn, meiner nach. Und äh, ich, denke, ich denke, dass das kompletter Wahnsinn ist, wenn Sie so. so. Geschichte. Wirklich, das ist unsinnig. bitte, Herr Günthermann? Ich möchte dem, was Herr Petsch soeben gesagt hat, gerne Beifall zollen. Wenn wir Pflüge verschiedener Zeiten nebeneinander zeichnen, bringt das eine Unklarheit in die Karte, die wir vermeiden sollen. Ja. Ich glaube, hinter diesem Prinzip steht die Auffassung, Unklarheit. dass sich die Erscheinungen über die Jahrhunderte hinweg im Wesentlichen nicht geändert haben. Eine solche Auffassung ist heute nicht mehr aktuell. Meines Erachtens nach müssen wir uns auf einen bestimmten Zeitraum einigen, etwa 1880 bis 1920. Ja. Dann bekommen wir für den Nordwesten Europas zwar fast nur eiserne Fabrikflüge, aber das kann man dann im Kommentar mit historischen Daten und eventuell mit einer Nebenkarte präzisieren. Schließlich liefern wir damit auch einen Beitrag zur europäischen Innovationsforschung. Ja. Mr. O'Sullivan, I wonder if I may say it in English. Uh, bitte, ich meine, please. Perhaps my friend Alex could translate hmm? it. Oh, yes. Well, as I see it, there are two opposite points of view in this discussion. The first one is that of Mr. Horvatic, who wants a map with a maximum of historical information. The other one is that of Mr. Günthermann, who seems to be more interested in the process of innovation. <coughs> Why should we not reconcile these opposites by making a series of maps? Dr. O'Sullivan macht den Vorschlag, eine Reihe oh. von Karten zu entwerfen. Ich weiß nicht, ob Herr Kollege Hovatsch sich mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt. Aber meines Erachtens hat Herr Günthermann recht, wenn er fordert, dass eine Karte prinzipiell zeitgleich sein muss. Ähm. Und ich für mich halte eine Zeitspanne von 100 Jahren, also von 1850 bis 1950, für das Äußerste. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir dazu dieselbe Quelle benutzen müssen. Das ähm. heißt Fragebogen und Feldarbeiten. Eine zweite historische Karte, wie Mr. O'Sullivan vorschlägt, könnte dann die älteren Daten bringen. Herr Klee! Falls äh, das, was Sie jetzt vorschlagen, die Schlussfolgerung dieser Diskussion sein sollte, möchte ich noch etwas äh, sagen. Sie wählen als Zeitspanne die Periode von 1850 bis 1950. Warum keine Karte von der Situation, wie sie jetzt ist, wie jeder von uns sie festlegen kann? Wir kümmern uns jetzt um Daten aus einer Zeit, wofür wir kaum mehr Zeugen auffinden können. In 50 oder 70 Jahren werden künftige Ethnologen die Daten für unsere Zeit sammeln müssen, weil wir dafür die Zeit nicht gefunden haben. Wäre es nicht besser, jetzt das Material unserer Zeit zu sammeln, statt andauernd 50 Jahre hinter unserer Zeit er zu inken? Herr Klee! Recht ich kann nicht glauben, dass es Ihnen mit diesem Vorschlag ernst ist. Ein solcher Vorschlag würde das Gebäude des Atlases, wo wir alle unser Herz haben, sprengen. Wir sind doch deswegen zusammengeführt worden, weil bei unseren nationalen Atlanten plötzlich jeder an irgendeiner Grenze stand. Ähm. Es ist unsere Grunderfahrung, dass die Traditionsgrenzen weder an Staats- noch an Volksgrenzen halten. Wir wollen die große gesamte Kulturverflechtung innerhalb Europas vor der Zeit der Industrialisierung, die seit der Jahrhundertwende die traditionellen Arbeitsweisen völlig beiseite geschoben hat, an einzelnen Beispielen verdeutlichen. Wir wollen innerhalb Europas im Laufe der letzten 2000 Jahre die wichtigen Kultur- und hm. Strahlungszentren erkennen, klar, der nicht, die wichtigen Kultur- und Strahlungszentren erkennen, die geistigen, wirtschaftlichen, sozialen politischen Antrieb und politischen Antrieben und Ursachen hm. dahinter gestanden haben. Wir sind insofern nicht nur Ethnologen, ja. sondern auch Kulturhistoriker. Das ist unser Ziel. Und von diesem Ziel müssen wir uns nicht entfernen mit Vorschlägen so wie den ihrigen. Herr Klee Man hat in der Diskussion mehrere Kompromisslösungen vorgeschlagen. Es geht aber in der Wissenschaft nicht um Kompromissen, sondern um die Wahrheit. Wenn wir alle Daten gesammelt und untersucht und die Wahrheit kennengelernt haben, haben, können wir noch darüber diskutieren, wie wir sie publizieren sollen. Falls keiner mehr das Wort wünscht, schlage ich jetzt eine kurze Kaffeepause vor. Nachher werden wir dann über die Karte der Jahresfeuer diskutieren. Heb jij nu begrepen wat Horvatitsch precies wil? Horvatitsch is een knappe man. Ja, maar ik heb de indruk dat hij denkt dat er voor de industriële revolutie eeuwenlang niets veranderd is. Dat weet ik niet. Als ik zo'n stuk vlees krijg, dan betreur ik het weer dat ik geen vegetariër ben gebleven. Ben jij vegetariër geweest? Ik ben zelfs voorzitter geweest. Maar dat was lang voor de oorlog. Laat het dan staan. Ik laat nooit iets staan. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Ik hoor het toch nog zeggen. Jongen, eet je bord leeg. Nee, ik ook niet. Nicolien vindt het... idiot. Bovendien houd ik niet van... ...kool. Dus wat bleef er dan over? Aardigof. Maar dan moeten het wel eigenhebbers zijn. Of Zeeuwse blauwe. Zeeuwse blauwe zijn ook goed. De keuken is inderdaad niet best. De Finnen zijn een arm volk. Maar We zijn verwend. Nog even over Harvard, niet? Als er nou voor de industriële revolutie wel voortdurend veranderingen zijn geweest... hoe wil hij dat dan op de kaart tot uiting brengen? Dat kun je beter al hemzelf vragen. Ja, dat doe ik natuurlijk niet. Waarom niet? Daar zijn deze congressen nu toch juist voor? Dat kan ik niet. Ik zou niet weten waarom niet omdat die man totaal niet luisteren kan. Dat weet je pas als je het geprobeerd hebt. Ik zou het maar doen. En wie gaat het bij Ihnen in de Sovjet-Unie? Herr Klastrop, hebben ze verstanden wat Horvatitsch met zijn voor had? Ik neem de Sovjet-Unie zeer. Suzanne. Und falls es auch in der vorindustriellen Periode Änderungen gegeben hat? Ja. Wie sieht man das dann auf der Karte? Ja. Sagen wir, Sie haben den Auftrag bekommen, die Karte von der Sense zu machen, für ganz Europa. Ja. Jetzt finde ich auf Abbildungen eine Sense, die man zwar im 17. Jahrhundert in den Niederlanden gekannt hat, aber die seitdem verschwunden ist. Das würde mich sehr interessieren. Sie bringen diese Sense also auf Ihre Karten. Ohne Zweifel. Aber, aber wie sieht man dann, dass sie wieder verschwunden ist? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nicht, dass sie verschwunden ist. Wichtig ist, dass sie da gewesen ist. Auch. Aber auch, dass sie wieder verschwunden ist. Uns geht es um die Verbreitung der einzelnen Sensen. Aus dieser Verbreitung können wir dann die kulturellen Zusammenhänge ablesen. Anderes Beispiel. Land A. Im Land A, sagen wir Danmark, hat man nur eine Sense. Wir haben mehrere Sensen. Gut. Dan Land A, im Land A nicht Danmark, <küm> aber ein hypothetisches Land, hat jedermann dieselbe Sense. In Land B kennt man dieselben Zensen, maar dort nur bij de armen, de kleinen Bauern. Die reichen, grote Bauern hebben een andere Zens. Ja. In Land C kennt man diese sensen ook, maar dort findet man sie gerade bij de reichen Bauern. Ja. Wenn man diese prozentuellen oder sozialen Unterschiede nicht auf die Karte bringt, dann bekommt man ein homogenes Gebiet. Bringt man sie auf die Karte, dann sieht man sofort, dass diese Sense sich von Land B über Land A nach Land C bewogen hat. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das alles sind Interpretationen und Interpretationen gehören grundsätzlich ins Kommentar.